In Kairo zijn honderden militaire politie bezig om het Tahrirplein schoon te vegen. Daarbij gebruiken ze onder meer traangas en wordt geschoten met rubberkogels. Op het plein hadden zich vannacht duizenden demonstranten verzameld die barricades opwierpen. Gisteren waren er ook al rellen op het plein waarbij de Egyptische politie hard ingreep. Er viel een dode en er raakten meer dan 700 mensen gewond. Het zijn de ergste rellen sinds de val van president Mubarak in februari dit jaar. De betogers eisen dat het militaire regime de macht overdraagt aan het volk ze vinden dat de hervormingen te lang op zich laten wachten. De vertrouwensbreuk binnen de raad van commissarissen van Ajax is definitief. Johan Cruijff zei na afloop van de ledenraad van Ajax... ...dat hij niet verder wil met de andere commissarissen... De ledenraad ging uiteen zonder een besluit te nemen over de crisis bij Ajax. Dat besluit moet wel vallen op de aandeelhoudersvergadering van 12 december. Morgen treedt het dimensionaire bestuur Coronel af. Voorzitter ten haven van de raad van commissarissen houdt vast aan het plan om Louis van Gaal algemeen directeur te maken van Ajax. En Danny Blind aan te stellen als technisch directeur. Hij ziet nog altijd kansen om Cruijff met Van Gaal te laten samenwerken bij Ajax. In de Nieuwe Meer in Amsterdam is gestopt met zoeken naar een vermiste duiker. Sinds half twaalf vanmiddag is hij spoorloos. Hij was met andere duikers het water ingegaan, maar de mededuikers zijn hem kwijtgeraakt. Morgen wordt bekeken of er nog verder in de Nieuwe Meer wordt gezocht met sonar. In de eredivisie heeft Feyenoord uit met 4-0 gewonnen van Vitesse. De Rotterdammers kwamen snel op voorsprong en bij rust stond het al 3-0. Het was de eerste overwinning van Feyenoord na drie nederlagen op rij. Adel Den Haag, FC Utrecht eindigde in 2-2 en FC Groningen dan thuis met 2-1 van VVG Venlo. Het weer, de komende uren breidt de mist zich weer uit over het hele land. Minima liggen tussen 5 en min 1. Nou, vandaag blijft het grijs en rustig herfst weer. Middagtemperatuur ligt rond 9 graden. Dit was. In ben jij de artiest?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 Dit is Erwin de Hart van de AWB. Vanwege de mist is op veel plaatsen de spitstrook eruit gehaald. Daarom staan er veel meer files dan normaal gesproken. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Knopend Watergraafsmeer en Muiden 6 kilometer. A1 Apeldoorn Amsterdam bij Knopend Hoevelaken 2 kilometer. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 5. En tussen Knopend Muidenberg en Muidenslot 2 kilometer. A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelaf en Zween en Dijk Rijndijk 3 kilometer. A9 Alkmaar Amsterveen, tussen Beverwijk en Knopend Velzen 4. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik, 6 kilometer. En 4 kilometer Utrecht richting Den Haag. Op de A12 tussen Harmelen en Nieuwebrug. Op de A13 Rotterdam-Den Haag staat bij Delft Zuid 2 kilometer. En de andere kant op naar Rotterdam bij Afrit Berkel en Roderijs 2 kilometer. A16 Ring Rotterdam, een brede A richting Rotterdam. Tussen Kroopert Ridderkerk en Kroopert Telbergse Plein, 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Thank <laughs> Ja, hij is weer in het land, Sinterklaas en goedenavondmiddag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Entertainment for You. Het laatste showbiz nieuws hoort u hier bij de Zandvoortse Radio en natuurlijk... De...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 was hier Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Um. Oh, it's such a perfect Ja Muziek hoor je hier op CFM Zandvoort bij Entertainment for You vandaag Sinterklaas aangekomen, dus de komende tijd ook een hoop Sinterklaas activiteiten. Zoals op, uh, ja, op 26 september zal het, of oh, sorry, november zal het uh, theater, uh, een theatershow in de krocht plaatsvinden. Sinterklaas en de verdwenen stoel. En uh, dat is uh, om, uh, om uh, twee uur en om.. Uh,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 meer informatie over hebben, ga maar eventjes naar www.zandvoortpromotie.nl Heeft u de zin over vanavond om een lekker borrel te drinken met een Nederlandstalige muziek? Dat kan ook. Vanaf uh, het borreluur zal er Nederlandstalige muziek gedraaid worden in het Wapen van Zandvoort. Dus tijdens het borreluur morgen in het Wapen van Zandvoort. Dat en meer in komende tijd in Zandvoort. Zometeen nog veel meer evenementen hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk een fantastisch interview met Sascha Brouwers met nu eerst muziek. En zometeen zijn we zeker met... De volgende plaatsen, en volgende plaatje, bij terug! Sinterklaas, ik hoef geen pepernoten, geen chocoladeletter. Geen fiets, geen games, geen dvd's. En weet u, er is nog meer dat ik niet wil. Ik wil niet meer uitgelachen worden, niet meer geduwd worden. Ik wil me niet meer verstoppen, niet meer alleen zijn, ik niet meer bang zijn, ik niet meer huilen. Heet je Sint?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 Een de een en de busie, en de busie vol met ballen. En de busie, en de busie, go go go. En de een en de busie, en de vol met ballen. En de busie, en de busie, go go go. S middags, avonds laat, rennen wij ons in de straat. Een busie vol met ballen. Kijk ze daar nou toch gaan, Waar komen ze vandaan? Waar zitten ze verscholen? Op het plein of in de bouw? Kijk je niet zo nauw? Ze komen met z'n ouwe voor een paar tientjes en een blikkie bier. Komen ze helpen? Daarvoor zijn ze hier. Een uh, busje, een busje, een busje vol met wonen En een busje, en een busje, go go go. Een busje, een busje, een bussie vol met wonen En een bussie, en een busje, go go go. Ja, je ziet ze overal. In is geen dan toch zijn het mij mijn idolen Waar ik sta of waar ik ga, ik zwaai ze altijd na Zo'n busje vol met kolen Ze hebben bij ons in de buurt, alweer een huis gehuurd Gezellig met z'n allen Ja, en deze vlaag heb ik gedraaid speciaal voor de mensen die mij van de week voor de sokken hebben go! Want uh, ja, dat was natuurlijk geen stijl. Zeuren door Zandvoort met een busje vol met poe. Ja, en dat is toch wel uh, belachelijk. Er zijn vele klachten in Zandvoort uh, dat, uh, dat, ze, dat het toch niet zo... Uh, dat het toch niet zo leuk is. Maar ja, in ieder geval, uh, wat wel leuk is, dat is natuurlijk de zeer release van Sascha Brouwers. En we hebben het net al gezegd, uh, we zouden er in de uitzending hebben en uh, ja we hebben we er. Goedenavond Sascha, middag nog. Ja, het is nog middag hè. Is net middag. Ja. goedemiddag. Hoe oh, is het met je? Ja, mij is goed. Ja? Ja, ik, uh, ik ben zeer tevreden. We hebben woensdag inderdaad release van een nieuwe single gehad. En um, ja, die wordt eigenlijk uh, sinds woensdag uh, onwijs goed ontvangen. Dus ik, uh, ik ben tevreden, zoals ik al zei. Ja, een fantastisch feest met meer dan 200 man, hoorde ik. Ja, het was bomvol uh, hier in Aalsmeer, dus daar ben ik dan ook wel weer heel blij mee. En op veel mensen uit de showbiz, toch? Ja, er waren uh, inderdaad dit keer veel collega's bij en uh, veel mensen uit de muziekwereld. Dus uh, ik kon mijn geluk niet op, zeg maar. Nee, hey, dan kan je toch wel merken dat je heel erg gewaardeerd wordt. Hè? Je werd natuurlijk knallig van een lied gehad uh, een paar maanden geleden. Ja.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 Hey Sasha, nog heel veel terug naar je CD-release. Zo'n CD-release is natuurlijk een fantastisch feest. Maar er zullen ook wel collega's zijn geweest die je op hebben getreden voor je. Ja, dat klopt. Ik had uh, uh, ook dit keer, want bij de eerste CD-release was het ook al uh, met geweldige collega's. Maar uh, dit keer heb ik ook collega's laten optreden waar ik ook echt iets mee heb. Ja. Ik geef het wel vaker aan een interview. Ik werk het liefst met mensen waar ik ook echt een klik mee heb. Want dan, ja, de tv toen hij begon en waarom ik hem heb uitgenodigd is. Dus ik ken hem al jaren, maar hij is zo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 Beter voor ons bijden, als ik je niet meer zie Dat ik zou gebeuren, nee dat zou ik niet Ik moet met je breken, maar het doet zo pijn Dat alles wat je zei, wat je hebt beloofd, ineens niet waar zou Jij is reken zou Voelen wat ik voel Lied je me no En je hoort hier in mijn leven Oh echt liefste Ik wil alles aan je geven Als je me vraagt wat je liefde met me doet Het is ik En het voelt voor Jij en ik Wij Wij wonen samen, dus het is er aan maar Als je laat dan is mijn dag weer goed Ik hou van jou, om alles wat je doet En dan moet ik zonder jou, ik ga nog niets bedenken Je kwam en sinds die dag, Dan vervul je al mijn weg er is niets moois, Dus voor jou ben ik veranderd Wat ik met jou beleef ik met niemand anders Als je in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 Ik ga het helemaal uitleggen. Ja, leg je het mij uit. Het is wel een heel sappig verhaaltje. Een sappig verhaaltje. Ja, echt serieus. Uh, ik ja. moest voetballen in Amstelveen ja. met uh, met Hardenkemper, want de voetbal ik. Ja. En uh, nou ja, het was een redelijk normale wedstrijd, maar langzamerhand werd het wel. Ja, nou, laat het zo zeggen iets feller. Oh. oh dat is en uh, heel uh, nou, nou ja. Ja, nou ja, op een gegeven moment een beetje een beetje vechten. Nou vechten een beetje rellen zoals je in het voetbal hebt. Ja. En uh, nou ja, het was, stonden 2-0 achter, het werd 2-1. Uh, en we scoren 2-2. Nou ja, die grensrechter van de tegenpartij vlacht hem af. Nou ja, dus iedereen uh, naar die grensrechter, een jongen aan mijn team, ik weet ook niet waarom hij dat deed. Trok hij zijn broek naar beneden, liet hij zijn blote reet zien aan de grensrechter. Ja. Kreeg een rode kaart ja. van de scheids. Ja. Hij werd ervan afgestuurd. Hij werd helemaal kwaad. Nou hij ja, moest hem tien man verder. Scoorde was nog de 2-2. Nou ja, euh, nou ja er werden een aantal overtredingen gemaakt. Op een gegeven moment zegt de strijd: Nee, ik stop ermee. Ik sta er gewoon de wedstrijd. Uh, politie was erbij. <gül> Want uh, ja, we hebben Haarlem supporters van het oude Haarlem. En ja. uh, die, uh, werd die werden gewoon, uh, die werden gewoon verzoek, verzoek door, verzocht door de politie om weg te gaan. Dus dat was wel even spannend. En uh, nou ja, nog een omnamelijk voor twintig minuutjes uh, ging het. ...de laatste 10 minuten van de wedstrijd spelen. En het is 2-2 <laughs> gebleven. Dus dat is de hele xla ben Wat erg, wat erg, wat erg. Maa, je maakt maar wat jouw mee, team hè? ook, uh, Rudy. Sorry? Jouw team ook. Dat Want is je? mijn ook. team. Ik speel in het team. Maar waarom bedden jullie dat dan? Nou ja, Waarom deden wij dat? Het ging een beetje bij de kant op. Ja, jij deed mee als... als uh, ik, speelde, ik speelde in een wedstrijd. Ah. Oh. Ja, ja, ja, ja ja ja. Uh, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja. Wel ja. erg hoor. Ondertussen ben ik even een liedje aan het opzoeken voor je. Welk liedje? Ja, ik moet zo echt mijn bed weer in. Echt lekker nestje. Ja, ik ben echt uh... Welk liedje ben je aan het opzoeken? Wacht daarvoor. hoor. Wacht Ja, het internet is een beetje traag vandaag. Is dat zo? De ruiter. De ruiter. Nou.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 Ja, ik vind van wel. Maar ja, het is gewoon een zootje bij ijs luister, op dit moment. Luister jij kan niet horen nu. Een microfoon'tje. Wij willen Johan. Wij willen Johan. Want Johan Cruijff die weet precies wat hij moet doen. Wij willen Johan. Wij willen Johan. Want Johan Cruijff maakt AIS zeker kampioen. Het is al jarenlang een hele trieste boel We stellen Europees geen ene zak meer voor hey, hey, hey. Ook kampioen zijn we al jaren niet geweest Dus Ajaxi die roept nu allemaal in koor. Wij willen Johan, wij willen Johan Want Johan Kruis weet precies wat hij moet doen Wij willen Johan, wij willen Johan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 Ik uh, kan het liedje tegenop. Uh, ja. ah, leuk. Ik dacht, ik ga het eventjes met je delen. Kijken wat jij ervan vindt. Dat ja. ah, je Johan terug moet, maar dat dit nummer uit wordt kop niet. Kon ik kon nee, niet weten wat ik kan nummer Nou, we zullen nu echt de muziek even draaien bij Entertainment For You. En jij gaat zometeen uh, achter de knoppen plaatsen uh, nemen. Yep. En dan wens ik je heel veel succes vandaag tijdens Entertainment For You.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 Wat een dag heb ik gehad, zeg. Ik moest dus voetballen in, uh, in Amstelveen, Vik En er dus, uh, ja, liep behoorlijk uit de hand. En uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen, hoor. We zijn niet met ruzie uit elkaar gezet. We hebben het even gestaakt. Ik denk dat dat meer aan de scheidsrechter lag. Maar, ehm... Uh...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 Shorty is yes. never